Het gebed dat voor jou voor nu en altijd de dag zal ontwaken en de schaduwen zullen vluchten.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 Hij gaat morgen tijdens een videoconferentie met zijn Europese collega's pleiten voor versoepeling van het vliegverbod. Eurlings heeft daarvoor al steun gezocht bij Duitsland, Frankrijk, België en Groot-Brittannië. De minister vindt dat Europa een voorbeeld moet nemen aan de Verenigde Staten, waarbij een wolk niet het hele luchtruim wordt gesloten. Maar alleen die delen waar de wolk vliegen onveilig maakt. Het is volgens Eurlings nog niet te zeggen wanneer er weer passagiers vervoerd kunnen worden, maar hij benadrukt dat de huidige situatie niet te lang kan blijven bestaan. Dat kan de luchtvaartsector volgens Eurlings niet aan. De politie heeft gisterenochtend twee Fransen opgepakt die met 28 kilo harddrugs wilden ontsnappen aan een politiecontrole bij de grens. Agenten gaven de auto een stopteken, maar de Fransen sloegen op de vlucht en reden met 240 km per uur over de A16.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 De Poolse president Kaczynski en zijn vrouw zijn bijgezet in de grafkelder van de kathedraal van Krakau. Het echtpaar kwam met nog 94 anderen om het leven bij het vliegtuigongeluk in de buurt van de Russische stad Smolensk. Bij de staatsbegrafenis in Krakau zouden tientallen wereldleiders zijn. Maar door de problemen in het Europese luchtruim konden de Amerikaanse president Obama en de Duitse bondskanselier Merkel niet komen. Ook prins Willem-Alexander en premier Balkenende waren er niet bij.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 Zeppi, aflevering 668. Mijn naam is Benno Oveugen en uh, welkom bij dit uh, twee uur durend New Age muziek radioprogramma. Met een heel enkel woord van mij in het begin en het eind van dit uur. Maar verder kan je het allemaal meelezen via www.zfmzandvoort.nl. We zijn voor de tweede week achtereen begonnen met Carunesh met Beyond Time compilatie van zijn eigen muziek, als ik het allemaal goed heb begrepen. We gaan door met uh, het label Felix Muziek, Chakra Music van Frank Lorentzen. Veel luisterplezier in deze aflevering van Tap Zappie. Afgelopen deze cd Silent Callens van Narni van het label Phoenix Muziek. Het gaat natuurlijk gewoon door, maar ja, ze hebben hier en daar een knipje gemaakt. Zodat uh, je dat er nog een beetje in kan schakelen in zo'n cd. We gaan afsluiten met een, een prachtige cd van een, een heerlijk stijl. Deva Premal Myten. Zo heet ook deze cd, de Deva Premal Myten Story. En hun cd heet More Than Music via Osho.nl Daarmee ga ik dit eerste uur van Tepseppie aflevering 668 afsluiten. Graag tot straks aan de andere kant wat nieuws voor nog meer lekkere nieuwheidsmuziek. Tot zondag.